Twee uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn hoger gesloten... na berichten dat er beweging zit in de begrotingsonderhandelingen. De Dow Jones-index steeg 0,8 procent, de sterkste stijging deze maand. De technologie-index Nasdaq sloot 1,3 procent hoger. President Obama en leider van de Republikeinen Bener... hebben in het Witte Huis overlegd over verkleining van het begrotingstekort. Bener kwam gisteren met een nieuw voorstel over belastingverhoging voor rijken. Obama wees dat direct af, maar gaf wel aan... dat het de weg vrijmaakt voor nieuwe onderhandelingen. Voor het eind van het jaar moeten democraten en republikeinen het eens zijn. De dode bultrug is naar Texel gesleept, naar de haven van onderzoeksinstituut Nios. Tegen middernacht slaagden medewerkers van Rijkswaterstaat erin met hoogwater te trekken. De walvis strandde vorige week woensdag op Zandbank de Razende Bol. Pogingen van onder meer instituut Ecomare en de KNRM om hem levend weer in open zee te krijgen mislukten. Uiteindelijk kreeg hij een spuitje en werd hij zondag doodverklaard. Komende ochtend wordt het dode dier aan wal gehesen. Hij zal worden onderzocht door het natuuronderzoeksinstituut Naturalis. De dode parachutist die gistermiddag werd gevonden bij Teuge... komt uit Schijndel in Brabant. De familie van de man is geïnformeerd. Het lichaam lag in een weiland. Volgens de politie is de man al op zaterdag 8 december... uit een vliegtuig gesprongen. Dat was opgestegen van vliegveld Teuge bij Apeldoorn. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. De Lode Leeuw, voor de irritantste tv-reclame van het afgelopen jaar... gaat naar een spotje van Zalando. Bij het spotje verandert een niezende vrouw bij elke nies van kleding. Het beeldje van de lodenleeuw wordt uitgereikt in het consumentenprogramma Radar van de Tros. Patricia Pai kreeg een lodenleeuw voor haar optreden in een spotje voor het miljoenenspel. Het weer nog vannacht bewolkt en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag eerst nog buien, maar in de middag geleidelijk droger. En het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Dallinga. Ik had er genoeg van. Het zat me tot hier. Nu ben ik daar weg, met heel veel plezier. Diep van binnen ben ik bang, want straks herhaalt het zich weer. Dan voel ik die pijn weer. En dat wil ik nooit meer. Twee jaar geleden won ze hier een dichtwedstrijd voor scholieren mee. Een gedicht over pesten. En vorige week sprong ze voor de ogen van klasgenoten voor de trein. Mogelijk omdat ze opnieuw werd gepest. En gisteren werd ze gecremeerd. Een meisje van 15 uit Staphorst. Dat komend voorjaar eindexamen zou doen. Het doet denken aan het verhaal van Tim Ribberink... die ruim een maand geleden zelfmoord pleegde. Hij werd 20. In een briefje dat hij achterliet schreef hij dat hij zijn hele leven werd gepest. Welkom bij Dit is de nacht, dat vannacht in het teken staat van pesten. Straks spreek ik met Niels Baas, die gespecialiseerd is in het thema cyberpesten. Notice Redding en Respect. We gaan uh, zo meteen spreken met um, um, Niels een Baas. Hij doet onderzoek naar cyberpesten... en uh, um, is oprichter van Cyberpesten, de baas... dat voorlichting geeft over cyberpesten en ook een lespakket heeft ontwikkeld. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Birdie en People Help the People. God knows what.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 Birdie en people help the people. Psychiater Bram Bakker reageerde afgelopen week in Dit is de Dag... op het nieuws over de zelfdoding van het 15-jarig meisje uit Staphorst... dat zich voor de trein wierp, mogelijk vanwege het feit dat ze werd gepest. Mogelijk was dat er aan de hand. Elsbeth Gutteke en Thijs van der Brink spraken met hem. Ja, vanmorgen bereikte ons het trieste bericht van een meisje uit Staphorst... die afgelopen dinsdag voor de ogen van haar klasgenoten voor de trein is gesprongen. We praten daarover met psychiater Bram Bakker. Ja, Bram, een maand geleden spraken wij ook al over Tim Ribberink met jou. Um, ja. Wat was jouw eerste gedachte toen jij dit nieuws hoorde? Oh god, niet weer. Ja, want, want niet weer, wel met het idee van dit is hetzelfde als wat we eerder hebben meegemaakt. Nou... Er, er wordt veel gepest. Er zijn mensen die daar verschrikkelijk onder lijden. Er zijn mensen die daar psychisch ernstig, ernstig door in de knel raken. Maar de, het, het gevaar wat mij betreft is nu dat er een soort koppeling ontstaat... in, in de gedachten van de mensen die gepest worden... dat, dat zelfmoord daar mogelijk een oplossing is. En zelfmoord is een groot probleem. Daar, moet, daar moeten we echt met z'n allen veel meer aandacht aan besteden. Pesten idem dito. Maar die twee zouden wat mij betreft... zoveel mogelijk los van elkaar beschouwd moeten worden. Ja, en als je dit nieuws hoort, dan worden ze weer aan elkaar gekoppeld... en dan zeg je dat is een verkeerd signaal. Nou, omdat er heel veel jongeren zijn die wel eens denken... als ik morgen niet meer wakker word, vind ik het ook best. Er zijn ook heel veel jongeren die wel eens denken... misschien spring ik op een dag ook wel voor de trein. En als je nou heel veel gepest wordt en je hoort in korte tijd twee keer... dat iemand besloten heeft zich het leven te benemen als gevolg van pesten... dan ga je wellicht denken, misschien is dat voor mij ook een oplossing. En zelfmoord is nooit een oplossing. Nee. We praten zo met jou verder. We gaan even naar uh, verslaggever Ferdinand Koppenjan... van uh, de Vijfde Dag, tv-programma ook van de EO. Jij bent nu in Meppel, Ferdinand, waar het meisje op school zat. Wat, wat uh, tref je daar aan? Nou, de school is hermetisch afgesloten, kun je wel zeggen. Ik heb sterk het idee dat uh, de school, uh, zeg maar, het, het gebouw wat aan de weg staat... Uh, de lokalen die aan de weg zijn, uh, dat die zijn ontruimd. Dat de kinderen echt uh, naar achteren zijn, uh, uh, zijn gebracht. Dat daar een les wordt gegeven. Uh, lessen gaan wel gewoon door. Uh, als de school uitgaat uh, per uur uh, rijden de groepen kinderen voorbij... en je spreekt die aan, uh, dan hoor je wel hoe het uh, nieuws is ingeslagen hier op school. Mensen zijn erg geschrokken. Afgelopen dinsdag is het, uh, is het allemaal gebeurd... Uh, uh, ik sprak uh, twee meisjes, uh, van die de mentor van wie ze op dat moment les hadden, uit de klas werd geroepen. Die is toen bijgepraat, die mentor, die kwam verschrikt terug in de klas en heeft toen de kinderen op de hoogte gesteld van uh, wat er is gebeurd. Nou, er is geheild in de klas, op de school is een herdenkingsplaatsje ingericht waar kinderen heen uh, kunnen gaan om, uh, om uh, het meisje te herdenken. Verder ben ik ook bij de spoorwegovergang geweest, uh, waar uh, ja, het dramatische voorval zich heeft voorgedaan. Bij die spoorwegovergang uh, liggen bloemen, er liggen briefjes bij, uh, rust ingepeden, je bent nu een sterretje aan de hemel, dat soort boodschappen staan er op die briefjes, als ja. je vanaf een afstandje kijkt, want uh, ja, ik vind het niet kies om die brieven helemaal nee. uh, tot in detail te gaan lezen. Doe dat maar niet. Uh, nou wordt steeds de koppeling gelegd tussen pesten en, en, en deze zelfmoord, heb jij daar ook meer over gehoord? Ja, je vraagt daar steeds naar aan uh, de kinderen hier zo. Um, kijk... Iedereen ongeveer die hier spreekt weet dat het meisje gepest werd. Maar men, uh, de kinderen die ik hier spreekt die gingen ervan uit dat het eigenlijk vroeger was op de basisschool. Um, maar zij horen nu ook van school dat er ook wel sprake zou geweest zijn van pesten. Dus, uh, maar het uh, fijne daarvan weten de meeste kinderen die ik heb gesproken hier ook niet. Nee, en, dan, en dan ook nog het verhaal dat er een, mogelijk een brief door haar zou zijn achtergelaten met de namen van degene erin die haar zouden hebben gepest. Heb je daar nog meer over vernomen? Nee, daar weten de kinderen al. Tot nu toe zijn het alleen de kinderen... want de school geeft pas om vier uur een persverklaring uit. Uh, uh, die weten daar verder ook niets van, dus daar kan ik zelf ook niet meer over vertellen. Oké, okay, nou, dankjewel Ferdinand. Uh, om vier uur die persconferentie... en mogelijk vanavond van jou ook uh, meer daarover. Ja, Bram Bakker, uh, dat is natuurlijk ook gissen wat we nu doen op dit moment. We horen een paar dingen in de media. Wij doen het ook. Moeten ja. we dat eigenlijk wel doen? Moeten we er wel over praten? Nou, liever niet. Ik bedoel, we moeten over pesten praten... en we moeten over zelfmoord praten, maar het moet niet zo worden... dat we naar aanleiding van een zelfmoord over pesten gaan praten... of uh, dat we gaan denken dat zelfmoord een, een soort van logisch gevolg is van pesten. Nee. Maar het lijkt nu wel een gevolg te zijn, al dan niet logisch. Ja, maar wat je ziet, en dat was bij Tim Ribberink ook al... dan, dan ontstaat er een wel eens, niet eens spel in, in, de, in de omgeving van de nabestaanden... Eh, klasgenoten noem maar op... Eh, of ze daar wel of niet aan mee hebben gedaan... of ze dat wel of niet hebben gezien. Ja, het helpt niet. Het is allemaal heel begrijpelijk. Maar laten we proberen het los te trekken van de incidenten en dan eens, eh, na, stil te staan bij het pesten, wat echt een heel groot probleem is. Mm -hmm. Maar ook de zelfmoord, want er kwam vorige week weer een bericht over het aantal mensen wat alsmaar meer wordt wat voor de trein springt. Dat is, dat is toch gruwelijk? Dat willen wij allemaal niet in dit land. En je zegt eigenlijk die discussie moet je voeren los van dit soort incidenten. Nou ja, je kan een discussie voeren over hoe kan het dat er steeds meer mensen voor de trein springen. Dat vind, dat vind ik persoonlijk niet voorstelbaar. En je moet discussies voeren over hoe kan het dat we elkaar allemaal zo verschrikkelijk lopen te pesten. Klaarblijkelijk dat er mensen zijn die op grond daarvan niet verder willen leven. Ja. Laten we eens even praten met de vertegenwoordiger van de familie van Tim Ribberink, Marinus van der Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de woordvoerder van de familie Ribberink. en De familie ja. heeft ook vanochtend een verklaring uitgegeven naar aanleiding van dit nieuws. Wat, wat ja. staat er in die verklaring? In de verklaring staat er eerst pas dat de familie natuurlijk geschokt is door dit bericht. Ze hebben natuurlijk onmiddellijk aan hun eigen zoon ook gedacht. Ja. En in de verklaring staat ook dat... Ja, ook de intentie van, die, uh, van dat bericht in de rouwadvertentie. zoals die uh, in november verschenen is in de Twente-Cantubantia. Ja, juist nou de bedoeling had om te zeggen. zelfmoord is niet de weg. Hè. We moeten het over het pesten hebben, maar zelfmoord is niet de weg. En we moeten we willen dit op deze manier doen om te voorkomen dat nog meer jongeren dat gaan, gaan, gaan doen. Ja. Dat staat ook in deze verklaring. Ja, dan moet het voor de familie wel een schok zijn dat het nu dan weer gebeurt. Ja, dat is zeker ook een schok voor de voor de familie. Ze zijn natuurlijk er volop bezig met ja, hun eigen eh, ervaring. Zelf heel erg aan het nadenken en aan het praten met mensen. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, en dan gebeurt het toch weer opnieuw. De familie ja. heeft er heel duidelijk voor gekozen daar open over te zijn... omdat ze ook die discussie, zoals uh, die net ook al werd aangeduid... dat ze die graag los willen zien komen. Hebben ze daar iets van gezien de afgelo het afgelopen maand? Nou, ik heb zelf heel veel dingen gehoord wat er op scholen uh, gebeurd is. Daar is uh, vrij veel gepraat. Heb ik uit allerlei kanalen gehoord. Ik heb uh, gemerkt dat er, uh, er is een open brief uh, geweest aan, aan de premier... die daar ook op gereageerd heeft van een jonge man uit, uh, uit Beuningen, die ook in het uh, programma Debat op 2 was. Uh, ik heb gezien dat de stichting Veilig Onderwijs uh, bij de politici aan de bel heeft, uh, heeft getrokken. Dus er is wel heel veel uh, gaande op dit, uh, op, dit, op dit moment. Ja, dus dat is, dat is in ieder geval positief. Hartelijk dank, Marinus van den Berg, namens ja, de familie Rebrink. Ja, Bram Bakker, dus er lijkt wel wat effect ook, wel wat discussie op gang te komen. Um, is dat voldoende, denk je? Nee, wat mij betreft niet. En uh, misschien is het met het pesten iets beter gegaan... Uh, door, door, door het initiatief van de familie Ribberink. En uh, ik, ik juich het van harte toe uh, dat om aandacht wordt gevraagd. Huh. Maar met uh, het plegen wordt het er niet beter op... door wat er gisteren uh, bij Meppel is gebeurd en eerder bij Tim Ribberink. Nee, want wat, wat voor een effect heeft dat? Nou, waar ik me zorgen over maak is die koppeling die ik al noemde. Hè. Dat, dus dat, dat jongeren die gepest worden denken van misschien moet ik er ook maar uitstappen. Ja, en dan denken dat dit de manier is. We hebben ook iemand van, van NS aan tafel. Meneer Fabrice, u wordt daar natuurlijk ook mee geconfronteerd... omdat uw werknemers op die treinen daar uh, ook mee te maken krijgen. Merkt u ook een stijging? Nou, ik heb geen, geen actuele cijfers of, uh, of dat stijgt. Uh, zoals gezegd, uh, het, het komt regelmatig voor... Uh, ja, En de trein is helaas natuurlijk een, een middel wat hiervoor uh, gebruikt wordt. Maar ja, het is natuurlijk feitelijk een maatschappelijk probleem waar we mee te, ja. we mee te maken hebben. En het is ook zo dat u als NS er van alles aan doet om het ook onmogelijk te maken. Maar dat is natuurlijk ook niet uh, op alle plaatsen mogelijk. Nee, absoluut. Ik. Het zijn vooral de collega's van ProRail hè, die ervoor zorgen oh, ja. dat uh, laat ik zeggen de, de, de, de omgeving rondom spoorweg daar en ook echt worden afgesloten. Maar, ja. Ja, het, maar die uh, hebben vorige beheer. week of de week daarvoor maar echt heel recent uh, een bericht uitdoen gaan dat het aantal toeneemt. Dat, dat is echt ja. een feit. Ja, Paul ja. Bakker, even nog over dit. Het geval, want het, het feit dat, dat iemand dat voor de ogen van, van klasgenoten doet, dat, dat klinkt ook heel ja, bizar en dramatisch. Wat, wat, wat betekent dat? Nou, dat, dat, dat, dat het niet om een zorgvuldig voorbereide actie gaat waarschijnlijk, want eh, mensen die er goed over nadenken en die, die, die wel overwogen, tussen aanleidingstekens besluiten dat ze niet verder willen leven, die kiezen niet voor deze methode. Die, die realiseren zich ook wat ze, wat ze nabestaanden aandoen of mensen die dat zien gebeuren. En dat heeft dat heeft dit meisje vermoedelijk allemaal niet kunnen bedenken... want die, ja, die, die werd naar die trein gezogen. En nou ja, het is te gruwelijk voor woorden. Ja. ja, je zegt, als je daarover nadenkt, dan doe je het niet op die manier. Nou is ook het feit uh, dat dit meisje een aantal jaar geleden... een prijs heeft gekregen voor een gedicht over pesten... waarin zij schreef over pesten wat zij op de basisschool meemaakte. Um, ja, je zou toch denken, dat is dan toch een aanwijzing... dat zo iemand heel erg hulp nodig heeft... Is daar ja, dan daar, ook iets fout gegaan? Nou ja, kijk, daar ligt natuurlijk de vraag van hoe, hoe gaan wij daarmee om? Pakken we die signalen wel allemaal op? En uh, er, er zijn natuurlijk regelmatig signalen van.. Mensen die gepest worden, die niet worden opgepikt. Dus daar, daar moeten we nou met z'n allen het over gaan hebben. Zoals we het afgelopen weekend allemaal na moesten denken... over hoe gaan we op het voetbalveld met elkaar om. Moeten we toch denk ik weer eens even met z'n allen nadenken... van wat doen wij met de mensen die gepest worden? Hoe, hoe, hoe herkennen we ze? Hoe bieden we ze een helpende hand? Daar, daar ligt echt nu een grote uitdaging. Maar dat hebben we net gedaan, naar we van Tim Ribberink. het ja, maar maar klinkt die... een beetje klinisch, maar ik bedoel... Ja. Dat, dat bij, elke, bij elk geval doen we dat weer. Nou ja, maar... Elk geval wat, uh, wat in het oog springt, vraagt om hernieuwde aandacht, denk ik dan maar. En tot, tot het moment dat we niet meer met dit soort gruwelijke feiten geconfronteerd worden, moeten we het dan toch maar blijven doen. En dan is misschien, uh, naar aanleiding van Tim Ribbrink, er iets gebeurd, maar het is vandaag of gisteren weer bewezen dat het nog niet genoeg is. Nee. Nou we zijn er op heel veel middelbare scholen, is er aandacht voor pesten, zijn pestprotocollen, worden lessen gegeven over pest, blijkbaar niet voldoende. Wat is er dan nog meer nodig, denk je? Nou, ik, ik, ik mis zelf nog wel aandacht voor suicidepreventie. Dus het uh, durven en kunnen bespreken dat je wel eens denkt, was ik maar dood. Dat is echt een gedachte die heel veel voorkomt bij jongeren. En waar een enorm taboe op rust, nog altijd. En op het moment dat je kan benoemen dat je je wel eens zo ellendig voelt dat je niet verder wil leven... dan kan je in gesprek komen over hoe dat komt en wat er aan te doen is. Ja, dus dat gaat verder dan alleen maar kinderen leren hoe ze pesten moeten signaleren... en hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou ja, wat ik al zei, ik denk dat dat verschillende dingen zijn. Dus je moet, je moet en het pesten behandelen en het idee dat je misschien dood beter af zou zijn. Dat, dat daar gesprek over ontstaat. En dan kom je gezelf, vanzelf terecht bij de mensen die het een overwegen vanwege het ander. Maar het zijn echt verschillende onderwerpen. Dus dat is het dan twee keer zoveel bijeenkomsten. Nou, Rudolf, uh, je zit te knikken. Rudolf? Sorry, ja. ja? Ja, ik zit gewoon helemaal ik, ik met de koptelefoon even. Ja, ik, ik, ik was even in mijn, in mijn eigen wereld dat, dat ik het zo heftig vind wel, uh, dit. En ik was even gewoon aan het denken van ja, pesten, ook toen ik op de lagere school zat. Iedereen werd wel een beetje gepest en, en wordt het gesignaleerd door, door docenten. Gaan, uh, uh, wuiven ouders dat niet weg? Uh, proberen die kinderen ook wel te begeleiden... In van, joh, wees, wees sterk en, en een, een beetje tegengas kan je ook helpen. Je kunt er ook sterker door worden. Ik was op school een redelijke eenling. Maar werd daardoor op een gegeven moment ook wel weer helemaal met rust gelaten. En het is ook net hoe laveer je daar doorheen. Hè? En het zit in, in hele kleine dingen. Dus los, los van, van wat hier gebeurd is, denk ik dat dit wel een onderwerp is wat iedereen heel erg raakt. Want heb jij daar hulp bij gehad? Bij dat het daardoorheen laveren? Of zeg je, ik heb mijn eigen weg gezocht en gevonden? Bij mij werkte het tegendeel op. Ik ging, ik ging, uh, voor mij was toen ik elf was de punkmuziek mijn uitlaatklep klep. En ik was de enige op school. En dat ik de enige was, vond ik juist fantastisch. Nou ja, dat en ik, zei, juist ik kies mijn eigen pad wel lekker. Ja. En, uh, maar dat is mazzel. Dan heb je als, als, als puber, heb je uh, ja, maar heel veel mensen op het schoolplein. Kijk, degene met de grootste mond die zegt, we gaan hier staan als zijn tas op de grond en de rest gaat er als schapen omheen staan. En dat mm. is in het hele leven zo. Er zijn maar heel weinig mensen die hun eigen paaltje kunnen en durven te slaan. En is niet bij de groep gaan zitten. En dan, en dan, maar als je, als je dat doet, als meer mensen dat doen, als scholen daar ook bij helpen. Maar ook hobbyclubs, misschien padvinderijen en, en zelfs dat soort uh, uh, jongerenbewegingen. Daar meer aandacht aan besteden en niet altijd maar dat kudde gedrag in de groep volgen. Ik wil niet zeggen dat dit voorkomen had kunnen worden... Hè, want het gaat veel te diep ja. uh, om het te zeggen. Maar dat dat uh, aandacht vraagt, ook in de opvoeding bij mensen thuis... is wel heel belangrijk. En ik realiseer me dat als ouder van een 18-jarige... en nu ook weer van een zoon van vijf weken. denk ik van ja, werk aan de winkel. Hè. Dat ja. blijft, blijft uh, alertheid. Okay. Een fragment uit Dit is de dag. Psychiater Bram Bakker over de zelfdoding van het 15 jarige meisje uit Staphorst. En ook kok Rudel van Veen reageerde op het nieuws. Zometeen praat ik met Niels Baas, gespecialiseerd in het thema cyberpesten. Na Short People, een nummer over discriminatie van kleine mensen. Uiteindelijk zijn ze hetzelfde als jij en ik. Is de boodschap van Randy Newman. Wendy Newman en Short People. Een op de vijf kinderen wordt slachtoffer van cyberpesten. Dat is pesten via internet. Niels Baas doet hier onderzoek naar aan de Universiteit Twente... en is oprichter van Cyberpesten De Baas... dat voorlichting geeft over cyberpesten en ook een lespakket heeft ontwikkeld. Niels, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Wat valt er zoal onder cyberpesten? Ja, dat gaat in principe heel breed. Uh, ik praat heel veel met kinderen en dan vooral basisschoolkinderen. Uh, daar gebeurt natuurlijk al heel veel dat cyberpesten. Uh, maar dan hoor je vooral nu de laatste tijd heel erg als voorbeeld uh, toch de haat of de haatprofielen zeg maar. Dus uh, dat er een profiel wordt aangemaakt over iemand anders uh, of het profiel wordt gehackt. En daar worden dan vervelende dingen opgezet. Uh, verder is het ja, toch, uh, ja, wat je ook wel op het schoolplein ziet, het schelden, het uh, bedreigen wat je veel voorbij ziet komen. En dat je voordoen als iemand anders als dat kan, zeg maar. Hè? Dat, dat is eigenlijk iemand anders straf krijgt namens jou. Dat zie je wel als veel acties van cybertesten. En je zei hacken, is dat iets wat, uh, wat makkelijk gaat? In principe is dat iets wat uh, ja, dat, hè, we, we denken van dat het heel moeilijk is. Maar als je met jongeren dan spreekt, dan is het eigenlijk van ja, je hoeft op Google maar in te typen van hè, MSN hacken, uh, hype hacken, YouTube hacken. Je kunt het zo gek niet verzinnen of de handleidingen staan online. En uh, jongeren kunnen daar in principe ook heel goed gebruik van maken. Dat is niet heel moeilijk inderdaad. Dus er staan gewoon handleidingen online en uh, dan kun je het zelf doen. Iedereen kan het. Ja, ja, in principe wel. Ik zei het al, één op de vijf kinderen wordt slachtoffer van cyberpesten. Uh, ja. Welke kinderen vallen hier precies onder? Uh, ja, welke kinderen? Dat zijn in principe, je ziet het, het meest gebeuren in de laatste jaren van het basisonderwijs. En in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs. Dat betekent niet dat het alleen daar gebeurt, hoor. Het gebeurt natuurlijk ook wel in uh, eerdere en latere jaren. Uh, maar dat zijn echt de jaren dat de groepsvorming heel belangrijk is. Hè. Horen bij de groep, uh, uh, ja, dat gebeurt dan soms over de rug van iemand anders. Zodat jij in ieder geval bij de groep mag horen. Mm. En dan wordt er vaak een zondebok gezocht. En dat uh, hoeft helemaal niet iemand te zijn die anders is, of die slechter is. Hè, zoals er vaak wordt gezegd. Maar vaak is het zo, En daar zoekt iemand die op dat moment toevallig uh, voor hem of haar openstaat. En uh, ja, die is dan op dat moment het uh, pispaaltje. En dat is... Uh, Heel spijtig, maar dat is vaak wat je ziet gebeuren. Ja, en de, de, de brugklasperiode is natuurlijk een bepalende periode als het gaat om groepsvorming. Ja, absoluut, absoluut. Dus dan ligt het meer op de loer? Ja, zeker. Want dan zie je echt, eh, jongeren moeten zich opnieuw bewijzen, er moeten nieuwe groepen gevormd worden. Uh, pesters uh, die, die kunnen zich over het algemeen prima uh, inleven in wat voor effecten ze bij iemand veroorzaken. Ze kunnen niet zo heel goed meevoelen met iemand, dus het is voor hen ook een tactiek zeg maar, om zich in een groep te bewijzen. Dat die zij goed kennen en die ze dus zullen gaan toepassen ook op die manier. En, en hoeveel kinderen is nou langdurig slachtoffer? Zijn uh, het wel uh, bekend? Dan je het over, ja, dan heb je het echt over structureel pest inderdaad. Dus hè, langer en vaker. Uh, dan ja, kijk ik even terug naar het onderzoek dat laatst gedaan is... door het Sociaal Cultureel Planbureau. En daaruit bleek dat ongeveer zo'n 5% van de jongeren hieronder valt. Dus die een structureel en langdurige uh, online gepest worden. En is dat cijfer stabiel of verandert de situatie? Uh, nou, in principe is dit een van de weinige onderzoeken die uh, nu op de afgelopen tijd naar structureel pesten heeft gekeken. Dus het is moeilijk om te zeggen of dat stabiel blijft. Als je kijkt naar onderzoek in het algemeen, uh, waarbij ja, het al dan niet structureel is, dan zie je dat die cijfers nog wel eens wisselen. Soms wordt 1 op de 5 bijvoorbeeld gezegd. Er zijn onderzoeken die bij 1 op de 3 uitkomen. Nou, Anderen zeggen 5 procent. Dus ja, het zit ergens daartussenin in principe. Cyberpesten is natuurlijk een vorm van pesten die bestaat sinds de opkomst van het internet. Ja. Wordt er door cyberpesten meer gepest? Um, of is het meer in we... plaats van? Nou ja, ik, ik, ik, ik zou het niet zien als een aparte vorm van pesten. Het is eigenlijk een, hè, een, een nieuwe dimensie aan het al bestaande pesten. Je ziet ook in principe bijna nooit dat cyberpesten een op staand fenomeen is. Meestal hangt het wel samen met uh, offline pesterij, als we dat dan noemen. Dus hè, of het begint online en gaat offline verder... Uh, of andersom. Uh, maar dat het eigenlijk een nieuwe component is. Ik, ik zou wel durven zeggen dat het heel iets meer gebeurt. Omdat kinderen die het misschien in het echt niet durven, nu online wel uh, dat, die mogelijkheden zien. Uh, maar het is niet zo dat het nu dramatisch veel meer gebeurt. Omdat Cybertest erbij is gekomen. Het is alleen een andere manier van testen geworden. Ja, het is natuurlijk een hele anonieme en laagdrempelige manier. Ja, absoluut. absoluut. Al is die anonimiteit. Eigenlijk meer een illusie hoor voor jongeren dat ze echt anoniem zijn. Dat, dat kan natuurlijk altijd achterhaald worden. Maar ja, dat is dat cultuur, zo? Uh, uh, ja, Maar Je kunt toch heel makkelijk een, een, een ja, Twitter profiel aanmaken, bijvoorbeeld onder iemand anders zijn naam. Ja, klopt, dat is, dat is zeker waar. Uh, dat zie je ook veel gebeuren. Er worden al Twitter profielen tegenwoordig zelfs ook van leerkrachten en dat soort dingen uh, aangemaakt, waar dan uh, verschillende dingen opgezet worden. Uh, maar kijk, op het moment dat het, dat het uh, uh, echt structureel wordt, vervelend wordt, dat er uh, dat, uh, bijvoorbeeld, om het even in wettelijke termen te zeggen, laster of smaad uh, aan de orde is of bedreiging, uh, dan komt ook een partij als politie bijvoorbeeld in zicht op een gegeven moment en die kunnen uh, meer achterhalen dan dat de meeste jongeren weten als ja. het gaat om IP-adres en dat soort dingen. Maar je, je zegt dus dat door cyberpesten niet per se meer wordt gepest? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Die cijfers die zijn er ook niet echt naar. Ik denk ja. alleen dat er anders wordt getest. Ja. En, en wel soms harder op een bepaalde manier. En, en wie zijn die cyberpesters eigenlijk? Is dat een, een speciaal type uh, kind dat dat doet? Of doet eigenlijk, kan iedereen dat doen? Um, nou ja, er zijn, er zijn uh, verschillende uh, uh, typen daders eigenlijk die aangewezen worden. Je hebt uh, uh, natuurlijk de, de, de, ja, de algemene testers die het cyberpest als een nieuwe optie erbij zien. Uh, dat zijn eigenlijk, over het algemeen zien we, uh, hele slimme uh, jongeren juist. Er wordt me wel eens gezegd dat het de, de bullebak is, maar meestal zijn het jongeren die zich prima kunnen inleven in iemand anders. Hm. Uh, want daardoor kunnen ze zich dus goed manipuleren en iemand pijn doen. En ze kunnen alleen niet zo goed meevoelen met iemand. Ja. Dus dat, dat is wel een typisch kenmerk van daders. Je hebt alleen een tweede type daders en dat zijn de jongeren die zelf slachtoffer zijn geworden van pesten. Um, en online hun hel zoeken in anderen gaan pesten of lastigvallen. Ah, en dan misschien ook de pesters pesten. Ja, en, en die jongeren, die, die, ja, daar moeten we in voorlichting ook meer op richten. Want dat zijn meestal de wat gevaarlijkere pesters. Omdat die vanuit impulsie en uh, wraak, en wraak. Uh, pesten. Ja, ja. En, ja, het is vervelend heel vervelende natuurlijk, de situatie hoor. De, de, maar het is wel belangrijk om daar in voorlichting meer rekening te houden. Het is om, natuurlijk maar, een makkelijke uh, manier om, om wraak te nemen. Ja, ja. En, en gebeurt dat cyberpesten vaak in groepsverband? Dat er dan meerdere bij betrokken zijn, meerdere kinderen? Of zijn het, zijn het meer eenlingen die dat doen? Nee, je ziet vaak, uh, je ziet, daar zie je wel een lichte verschuiving in ontstaan. Uh, dat het cyberpesten steeds meer een openbare uh, actie wordt. En in principe mogen we daar blij mee zijn. Want dat zorgt ervoor dat het zichtbaarder wordt voor de buitenwereld. Uh, maar je ziet toch wel dat daders wel een sterke behoefte hebben aan een publiek. Ook al pesten ze alleen, dan wordt er vaak wel gepest in openbare situaties. Zodat anderen het zien en zodat ze wel het gevoel kunnen hebben van... ja, ik, ik doe dit voor een publiek. Dus het is vaak niet een één op één situatie gelukkig. Nee. Al is dat wel zo nu en dan aan de orde. hoor. En dat zijn hele moeilijke. Dan kun je in principe alleen hopen dat het slachtoffer zich op een gegeven moment... toch sterk genoeg voelt om het aan iemand in vertrouwen te stellen. Ja. Jij geeft voorlichting dus over cyberpesten en hebt ook een lespakket ontwikkeld. Ja, klopt. Wat is nou het belangrijkste dat, dat gedaan kan worden aan cyberpesten? Door ouders, door leerkrachten, door misschien kinderen zelf? Nou, ik was net ook al even gefascineerd aan het luisteren naar de discussie van, uh, die jullie lieten horen van een, een paar dagen geleden. En daarbij werd eigenlijk gevraagd van wat misten we nu nog, hè? want scholen zijn al druk bezig met lespakketten. Er is al aandacht voor, hè? we moeten al van alles en we doen het nu ook. Uh, maar wat ik heel erg daarbij miste, en, en ik denk dat dat heel belangrijk is, is het uh, daadwerkelijke interesse in wat jongeren bezighoudt online en, en, en in hoe ze zich voelen. Uh, je merkt dat ongeveer 90% van de jongeren die gezuiverd best wat uh, het stilhoudt, er liever niet over praat. En een van de oorzaken hiervoor is dat uh, de online wereld iets is waar we nog steeds als volwassenen uh, ja, best wel negatief over zijn. Als het gaat over MSN'en, dan de gemiddelde ouder zegt nog steeds van ja, en het is toch nep die communicatie hm. en het is allemaal minder warm en... Je merkt dat je daarmee de deur naar een gesprek met je dichtgooit. Je dat zegt 90% eigen... durft er niet over te praten als hij wordt gecyberpest. Is dat ja, een hoger ja. percentage dan bij andere vormen van pesten? dan? Nee, ik denk dat dat in principe bij andere vormen van pesten. Uh, ja. ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Mijn expertise ligt natuurlijk meer bij cyberpesten. Mm -hmm. Maar ik denk dat het bij pesten ook heel hoog zal liggen. En het probleem uh, is dus dat, dat ouders te negatief denken over, over internetgebruik door hun kinderen. Zeg jij. Ja, ja, ze mogen er wat mij betreft wel negatief over denken... maar het gaat erom wat zeg je tegen je kind. Ja. Hè? Uh, op het moment dat je daarin durft interesse te tonen... durft mee te denken in die online wereld... Uh, durft aan te geven van hè, het is jouw wereld, ik vind het leuk... ik wil erover leren, want hé, jij zit daar en ik wil je daar beschermen. Uh, als je dat doet, al voordat er überhaupt iets gebeurt... zorg je wel dat kinderen zoiets hebben van... ja, papa en mama van achter mij. Als er ooit wat gebeurt online, dan kan ik daar ook mee komen. Uh, de grootste angst die kinderen hebben, als je met ze praat is dat ze bang zijn... ...dat hun ouders hun internetverbinding af zullen pakken uit de bescherming bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dat, dat is iets uh, wat heel lastig is. En dan, dan doe je natuurlijk al helemaal niet meer mee. Nee, nee dat is eigenlijk nog erger dan ben uh, dan je online gepresseld ja. in principe. Ja. Uh, ja Wat je heel erg dus merkt is, van, zorg dat die interesse er is. Kinderen vinden het heel lastig om zelf te komen met hun verhaal. Uh, dat moeten we faciliteren. En dat betekent niet alleen maar een lespakket afdraaien... ...maar dat betekent zelf echt geïnteresseerd zijn van... ...ja, ik ben geïnteresseerd in jouw welzijn. Ik wil weten hoe het gaat... En wat kinderen letterlijk zeggen is van nou, de juf of meester zou best één keer per maand een briefje uit mogen delen in de klas... waarop we anoniem kunnen schrijven of we gepest worden of dat we zien dat er gepest wordt. En ja, ja. dan kan ze in ieder geval peilen in de klas of er iets gebeurt. En dat zijn van die simpele dingen waar niet aan wordt gedacht, maar waarmee je wel je interesse kunt tonen en het in de gaten kunt houden. En jij probeert deze boodschap nu te, te verspreiden. Heeft dat ja. effect of niet? Ja, je ziet wel dat we in oude avonden uh, handwerk de stijl van mijn kind online, waar ik, waar ik ook spreker ben... Uh, we hebben daar allemaal dezelfde stijl in dat internetopvoeding eigenlijk betekent interesse tonen en de juiste vragen stellen. En op het moment dat je eenmaal een gespreksklimaat hebt thuis waarbij je dus positief bent, dan heb je ook kans dat je kind eerder komt. En ik merk dat ouders na de oude avond eigenlijk altijd bij me komen van ja, dit is, dit is, dit is nieuw voor mij. Dit heb ik niet hmm. eerder gehoord en, en mijn ogen zijn geopend. Ik moet ook anders naar het internet gaan kijken, want ik snap het nu. En ik, ik Terwijl het heel logisch en... klinkt natuurlijk. Ja, klopt. <laughs> ja, het is maar een generatie een ding, misschien. Ook, uh, wat zeg je? Het is ook een generatie iets misschien. Ja, ik denk het wel. Het is, het is voor ouders ook, hè. Je moet het niet vergeten. En ook voor leerkrachten. Het, het is een soort ja, periode die ze moeten overbruggen. Uh, zij zijn de groep mensen die geconfronteerd worden met een, een fenomeen wat er nooit eerder is geweest. Ja. Namelijk dat kinderen verder zijn met iets. En zij moeten roeien met de riemen die ze hebben. Dus ik weet zeker dat ze het ook allemaal met de beste bedoelingen doen, hoor. Daar, daar zeker niet van. En wat kunnen, de, de, kinderen, wel... wat kunnen de kinderen zelf doen? Uh, ja, wat, wat, wat sowieso belangrijk is om slachtoffers mee te geven... en dat is... Uh, uh, ja, ik praat uit ervaring, dat is ook een van de redenen dat ik dit werk doe... ik ben zelf vroeger ook heel erg gepest, dus ik weet hoe het voelt. Hmm. Uh, is schade over praten. Hoe erg het ook is, uh, neem iemand in vertrouwen, uh, vertel er iemand over... want dan komt er ook een kans naar een opening, En komt een kans naar een gesprek. En heb je dan Omdat... nu ook ervaren dat, dat er kinderen zijn... die misschien met dank aan de voorlichting die jij hebt gegeven aan de ouders naar hun ouders toe zijn gegaan en hebben gezegd... ik word gepest, via internet? Uh, nou, ja, in principe, ik heb, wel, ik heb zo nu en dan contact met ouders na die tijd. Um, dan krijg ik ook wel reacties van... nou, ik heb mijn kind inderdaad gevraagd om uh, eens te laten zien... waar hij allemaal komt online. En, nou, dat heb ik gehad en ik heb goed met hem kunnen praten... over wat er allemaal gebeurt. Um, de precieze effecten daarvan van... nou, hoe gaan kinderen nu praten? Uh, zoveel spreek ik niet met ouders na die tijd... Maar we weten wel, ook vanuit scholen, reacties die we krijgen, lange termijn reacties ook, dat, dat, ja, dat dit soort dingen wel positief worden opgepakt. Zowel de ouders als de kinderen zelf. Hm. En is er ook een taak weg, weggelegd, vind jij, voor de sociale netwerken zelf? Uh, ja, ik vind wel, ja, dat is altijd een beetje lastig. Hè? Uh, wettelijk gezien voldoen alle sociale netwerksites eigenlijk aan hun taken. Uh, veel sites handelen met het protocol van, uh, als er een melding is, dan gaan we handelen. En doen ze genoeg, volgens jou? Uh, ik, ja, ik, ik vind dat moeilijk. Ik, ik heb zoiets van, het zou mooi zijn als ze meer zouden kunnen doen. Uh, dat betekent niet dat alle websites, een mooi voorbeeld dat, dat het echt goed doet, is Habbo Hotel. Uh, die komen helaas heel vaak negatief in de media, maar uh, ik ken de makers van, uh, van, van meetings. En ik weet hoe gepassioneerd die mensen in hun vak staan. Uh, ze hebben veel moderators, ze scannen op uh, woordgebruik. Ze zetten jongeren in uh, uh, voor beloningen van, nou, let op wat er gebeurt in de omgeving, sociale controle. Dat vind ik een prachtig voorbeeld. Die zijn ontzettend goed bezig met hun uh, park, zoals ze het zelf noemen, veilig te houden. Uh, en, en dat zouden meer sites wat mij betreft wel mogen doen. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk, want er wordt heel veel content gedeeld per dag. Maar een klein stukje meer controle daar, ja, dat zou ik wel goed vinden. Dat ze, dat, ja, dat ze die verantwoordelijkheid meer zouden pakken nog. Ja. Tot slot, nog eventjes pesten is natuurlijk van alle tijden... maar krijgt nu lijkt het ineens heel veel meer aandacht door de incidenten ja. die er zijn geweest. Ja. Hoe ervaar jij dat als iemand die er dagelijks mee bezig is? Um, ik, zie er, ik zie er de positieve kanten van en ik zie er de negatieve kanten van. Uh, het positieve vind ik dat er nu veel aandacht voor is. Dat het pesten uh, iets is dat mensen nu gaan zien van ja, het is echt serieus. Ook dat cyberpesten. Twee jaar geleden waren er nog te veel scholen die zeiden van ja, nou ja, het is pesten. Kinderen, het hoort erbij, uh, maak je niet druk. Ik denk dat dat nu minder is. Uh, een groot nadeel dat ik zie is dat juist dit soort dingen uh, het negativisme weer heel erg aanwakken. Uh, elke melding die komt over uh, jongeren en vaak zit er een internetcomponent ook aan maar ja zie je wel het is weer via internet misgegaan bevestigd ouders en volwassenen en de leerkrachten weer van ja we ja, moeten ze bij het internet weghouden want ja. het is gevaarlijk en, en, en dat willen we juist niet want dan je de deur weer dicht uh, en ik ben het helemaal eens met de psycholoog die jullie aan de telefoon hadden ja. uh, de koppeling die we nu zien gebeuren tussen pesten en, en, en zelfmoord is een gevaarlijke. En ik hoop dat die trend zich niet doorzet. Dat is natuurlijk gevaarlijk, dat is zoveel aandacht is. Dat willen we niet. Ja, maar het is wel goed, denk ik, dat jij hebt kunnen vertellen... waarom het zo belangrijk is om uh, niet die deur dicht te gooien. Ja, absoluut, absoluut. Hou dat gesprek en, en blijf steunen in die online wereld. Ook al gebeurt er zoveel, op het moment dat je de deur dichtgooit... gaan kinderen dingen stiekem doen en dan komen ze niet meer bij. Want dan heb jij gezegd dat je ze daar niet wilde hebben. En dan zijn ze alle steun kwijt. En dat wil geen enkele ouder, volgens mij. Dus dat... Uh... Blijf daarin investeren, hoe negatief het ook is. Dankjewel. Niels Baas van Cyberpesten de Baas. En voor meer informatie kunt u gaan naar cyberpesten cyberpesten debaas.nl. Niels, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, ik zei het al. Pesten is natuurlijk van alle tijden. En eigenlijk is er altijd genoeg aanleiding om het erover te hebben. Maar nu is daar helemaal sprake van. Daarom praat ik er graag met u over verder. Misschien werd u vroeger zelf gepest. Op school bijvoorbeeld. Of wordt u momenteel gepest? Op het werk bijvoorbeeld. Of in het verzorgingstehuis. Ook dat komt voor. Of misschien hebt u zelf iemand gepest. Misschien is uw kind wel slachtoffer van pesten. Mail uw verhaal, nacht@eo.nl. Schrijf op Twitter, hashtag ditistenacht. Of liever nog, bel om in de uitzending uw verhaal te vertellen. 0800-1121.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 Memory I just got tired of trying. So calm. I hate to see you go, so I saved my tears for later on down.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 I'll save my tears for later on. De Robert Cray Band en Won't Be Coming Home. Piet heeft gebeld. Goeienacht. Uh, goeienacht. U uh, hoorde het gesprek over pesten en toen dacht u, ik moet bellen. Ja. ja. Waarom? Um, je hoort nu inderdaad twee gevallen. Nee. Heb ik radio aanstaan of zo? Dat weet ik niet. Het <laughs> klinkt terug. Het zou kunnen, dan moet u hem eventjes... Uh, Wacht even, uitzetten. even, Het kan ook hier aan liggen. Uh, de fout kan ook bij ons zitten, maar, zeker, maar we gaan even kijken. De technicus die kijkt eventjes. Uh, ik zou, zou zeggen, vervolg uw verhaal als u ja. wil. Nou, uh, de, de aanleiding van het... Uh, ja, ik hoor me terug. Probeer, probeer verder te praten als u wil. Ja. Um, het punt is dat uh, ik vroeger nog getest werd werd... Uh, door een lichamelijke beperking... En dat wat, wat voor beperking? Visuele beperking. Oké, okay, je kunt slecht zien of helemaal niet zien? Ja, er zit een beetje tussenin. Oké. Okay. Uh, nou ja, en, en dat mis ik ook een beetje in de discussie nu ook. Nu uh, hebben ze het over schoolgaande jeugd. Ja. Alleen... Uh, het is een feit dat mensen nogal gepest worden. Uh, kijk, uh, mensen die dus uh, anders zijn omdat ze bijvoorbeeld in de rolstoel zitten... of omdat ze bijvoorbeeld blind of uh, slechtziend zijn. Ja, nee, dat is inderdaad ook een groep die, die slachtoffer wordt. Hoe lang is het geleden dat u bent gepest? Nou, de, echt dat ik zelf flink hinder was toen uh, werk ik nog in graven En dan liep ik al uh, op een in, instelling voor visuele handicaps. En dan had ik altijd een vast route naar de bus. Nou dat op een gegeven moment fietsers uh, letterlijk voor mijn neus uh, voorbij razen. En uh, nou ja, goed dan had ik mijn stok uitgestoken waar een hele zware ongelukken gebeurt. wat dat betekent dat de fietser valt. En wat is er dan? Er, is, er is zijn ongelukken gebeurd dan ook? Nee, want ik okay. hoorde ze aankomen, ik denk van uh, uh, dat wil ik liever niet hebben, omdat je dan rottigheid krijgt met justitie en zo. Uh. Maar uh, ze speelden wel dat met mijn vuur, want als ze dan vijf centimeter voor je neus voorbij razen. en ook nog uh, nare opmerkingen maken, ja, dan uh, heeft dat één doel dat ze gewoon willen treiteren. Ja, Waar ze het lef vandaan, hè? Denk je dan? Ja, dat snap ik ook niet, want er zijn twee voorbeelden die pas geleden in het nieuws waren, want die graven werd op een gegeven moment, een 76-jarige blinde man, werd een sigarettepeuk in zijn uh, gezicht oh, ja. veranderd, uitgedrukt. ja. ja. En in, ergens in Noord-Holland, vanwege het vuurwerk, werd een hond onklaargemaakt... door voor zijn neus een uh, illegaal vuurwerk af te laten steken. En, en wordt u nog steeds wel eens gepest? Nou, dat valt nou gelukkig mee, maar dat heeft ook wel mee te maken... dat ik een vrij teruggetrokken le uh, leventje heb. Want ik ben dus niet zo uh, happig meer om in groepen mijn eigen te laten zien. Dus, dus u speelt in op het gevaar dat, dat er is? Nou, meer nog meer wel. Alleen in de stad waar ik woon, daar is een café, ik noem geen verder geen namen. Nou, daar, daar, daar kom ik heel graag, want als ik tegen iemand aanloop ze zien dat ik een stok heb... nou, er is er niks aan de hand en ze helpen je en, en dat is heel goed. En als je en... zelfvertrouwen gaat er ook helemaal aan. Ja, want, want wat, ja, hoe, hoe gaat dat dan als u nu op straat loopt? Hoe voelt u zich dan? Kijkt u, ja, bent u dan steeds bezig met, met luisteren wat er om u heen gebeurt? Nou, als ik op de straat loop is het sowieso dat ik er nog heel erg bang ben. Maar dat heeft misschien een klein gedeelte met pesten te maken. Maar een groot gedeelte met, uh, eh, met andere dingen. Omdat mijn visus gewoon slechter wordt. Mm -hmm. Dus de kans dat je valt bijvoorbeeld is gewoon heel groot. Ja. En wat is het ergste wat pesten betreft wat u, wat u hebt meegemaakt? Nou voeren als kind zijn, toen ik nog niet op school zat, uh, toen woonde ik in het westen van het land, uh, ja, toen was het uh, schering en inslag, ik, was schelen en dit en dat. En uh, maar ja, nu, nu gebeurt het een uh, stuk geraffineerder. Bijvoorbeeld uh, bij die man in Gaven, waarbij een sigarettenpeuk in zijn uh, gezicht wordt uitgedrukt. Ja. Ja, en dat, uh, A, is het uh, nog gevaarlijk ook en, en, en B... Uh, uh, is er iemand ja, die, die moet gewoon flink straf krijgen... omdat dat uh, ook lichamelijk uh, letsel kan opleveren. Wat zou u tegen die types willen zeggen? Ja, denk eens na. Ja. ja. ja ik hoop dat u, uh, ja, dat u toch, uh, toch de straat op blijft gaan. Nou, dat zal ik zeker wat doen, maar wel onder begeleiding. Ja. Dat in ieder geval uh, een begeleider, bijvoorbeeld als ik ga wandelen met iemand, dan uh, is er altijd onder begeleiding. Want als er wat gebeurt, bijvoorbeeld ik zou gaan vallen, dat er altijd iemand is die uh, hulp kan bieden. Ja. Dus, uh... Maar er zijn ook, ik, ook nog wel uh, vriendelijke mensen die u ook wel eens helpen met bijvoorbeeld oversteken? Tuurlijk. Ik, ja. uh, tuurlijk is dat zo en, uh... Dat zijn ook uh, mijn vrienden die ik heb. Die, die houden ook heel erg rekening mee. Kijk, ik, ik, en ik denk dat dat ook een beetje het uh, toverwoord is bij uh, pesterijen. Dat is dat mensen niet, niet meer zoveel met rekening met elkaar houden. Ja. Nou, ik, ik wens u uh, sterkte en uh, bedankt voor het bellen. Piet. Nou ja, ik hoop dat uh, lessen getrokken worden. Ja, dat, dat hoop ik ook. Ik hoop dat ja. er mensen luisteren die er iets uh, van kunnen leren. Dank u wel. Ja. Hebt u nu ook een verhaal ja. over pesten? Bent u misschien zelf gepest of hebt u iemand gepest? Bel ons 0800 1121. Andrew Peterson en and Rest Easy. Jaap heeft gebeld. Goeienacht. nacht. U kunt of kon heel goed voetballen. Nog steeds? Ja. Ja. En uh, ik werd in de, in de eerste klas van de uh, lagere school, toen de tijd, uh, werd ik na een half jaar uh, in, het, in het schoolelftal gekozen. Nou, dat was nogal bijzonder. Ja. Met, met allemaal jongens van tien, elf, twaalf. En hoe lang is dat geleden ongeveer? Dat is lang geleden, dat is bijna 60 jaar geleden. Okay. Maar het heeft maar even geduurd omdat... Uh, uh, in eerste instantie werd ik door, door klasgenoten die niet mee mochten voetballen... Uh, even gepest. Uh, dat was dan in, in de klas, en, en bij gymnastiek en, en dat soort dingen. Uh, daaromheen, bij het voetballen, stond ik aan de kant en ik mocht meedoen. En dat, dat zat ze niet lekker. En waarom werd u gepest? Nou, om, omdat ik wel mee mocht ja, ja, maar voetballen zij, de met de, de kant grote jongens. En en ze, niet. Mocht voetballen. Okay. En, uh, ze waren jaloers, dus. Ze waren jaloers, ja. ja. Ja. ja, maar ik, ik heb er uiteindelijk niet zoveel last van gehad. Omdat toen ik eenmaal uh, gekozen was in dat school de Elftal, ja er, er konden ze mij uh, nauwelijks meer raken. <laughs> want want maar op, op, op heb, wat voor manier probeerde uh, uh, pesten zij u dan? Wat deden ze? On, onderweg van en naar school uh, werd ik opgewacht en uh, uh, naar allemaal nare pesterijtjes. Met z'n drieën tegen één. Uh, maar u werd dan opgewacht en dan? Nou, dan werd ik van de vies getrokken en uh, er werden allemaal grappen met me uitgehaald. Uh, uh, in ieder geval, het, het, ik heb het als zeer vervelend en, en mm. als bedreigend ervaren in het begin. Ja. En, en wat me heel sterk gehinderd heeft, was dat dus uh, niemand. Uh, zich daarmee bemoeide. En het was ook niet hmm. zo dat ik uh, daar, daarover ging, uh, ging klagen bij een, uh, een meester of zo. Maar waren er wel mensen die het wisten? Nee, ik geloof eigenlijk dat ze, als ze het wisten, dat ze gewoon uh, het, het hoofd omdraaiden en, uh, en er niets mee te maken wilden hebben. Nee, enig idee waarom? Nou, om, omdat ze uh, dan e eventueel uh, voor, voor strafwerk of iets dergelijks in aanmerking zouden kunnen komen. Nou ja. Uh, ja, de kinderen die... Uh, ik, zaan, ik zat in een, in, een, in een klas waar eerste en tweede uh, klas was, was samen. Dus die jongens die waren allemaal wat groter en wat sterker en uh, nou ja, die wisten hoe dat op school ging. En uh, nou, die zorgden dat ze niet uh, voluit in het zicht hun, hun dingen deden. Hm. Maar nou, goed, u zegt dat ze, waren dan, bang, is... ze waren dan bang waren om strafwerk te krijgen, zei u? Als ze u zouden verklikken, bedoelt u? Nee, als ik hun zou verklikken. Ja, ja, precies. Ze zouden waren strafwerk natuurlijk... kunnen krijgen, dus deden dat buiten het zicht van, van onderwijzers of, okay, uh, of uh, nou ja, wie ze dan ook zou kunnen verklikken. En, en heeft, of het nou, weet ik wat. heeft het nou invloed gehad op de rest van uw leven? Ja, ja het, het heeft mij, uh, uiteindelijk mijn hele leven is me dat bijgebleven. Uh, en in die zin, uh, uh, nou ja, ik, ik ben altijd een, uh, uh, op de hand van de underdog gebleven. Mm -hmm. Maar heeft het ook bijvoorbeeld uw zelfvertrouwen ondermijnd? Nee, dat is omdat ik met dat voetballen zo succesvol was, uh, heeft dat geen, geen effect gehad. Hm. Maar wel dat ik, dat ik de, de, de, de, ja, de, de mensen die, die alleen kwamen te staan, uh, uh, probeerde te steunen. Ja. Ja. Dus dat, dat, ja, dat heb ik de rest van mijn leven uh, draag ik dat bij me. Dus dat is dus misschien dat dan weer de, de, ja, de positieve kant van het hele verhaal. Ja, het is een beetje atypisch, maar het, het, het, nou ja, wat, wat wel blijft is dat het je leven bijblijft. En tot slot, hebben de pesters u ooit nog eens excuus aangeboden? Nee. Zou je dat alsnog willen? Nee, dat hoeft niet zijn. Zou je iets tegen nee, ik, ze willen zeggen? Nou, ik, ik zou mensen die het, die het betreft en die luisteren mee willen geven... Uh, dat dat dus... Heel lang uh, nog een rol kan spelen. Bij, bij de mensen kan blijven. ja, ja. ja, nou ja het is heel bekend heel erg bedankt. Dat een ja. pesters... Sorry? Heel erg bedankt. We moeten helaas afronden. We zijn zo meteen terug na drie uur. En dan uh, praten we verder het. over Pesten. Dag.